1 Timotheus 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze Zaligmaker, en van de Heer Jezus Christus, die onze hoop is. <coughs> Aan Timotheus, mijn oprechten zoon in het geloof, genade, warmhartigheid, vrede zij u van God, onze Vader, en Christus Jezus, onze Heren. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te eefwezen zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaand ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot idelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat een rechtvaardige de wet niet is gezet... maar de ongerechtigen en de halstarigen... de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken... de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers... de hoereders die, die bij mannen liggen, de mensendieven... De leugenaars, de mijnedigen en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Naar het evangelie der heerlijkheid, des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, Dat hij mij getrouw gehaald heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschiet, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Door de genade onze Heeren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is... om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in Hem geloven zullen ten eeuwige leven. Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijke, den onzinnelijke, den alleenwijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn in dezelfde goede strijd, strijd, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommigen verstoten hebbende van het geloof schebreuk geleden hebben, onder welk is Hymenaeus en Alexander, die ik den Satan overgegeven heb, opdat ze zouden leren niet meer te lasteren. Dat we trachten om het aangezicht des Heeren te zoeken. Aanbiddenswaardig, heilig, grote, hoogverheven, majesteit in de hemel. Waarvan de apostel zeiden: de grote, eeuwig levende, onverderfelijke en onveranderlijke hemelse majesteit, zij glorie en eer en heerlijkheid en goddelijke kracht, nu en tot in de dag der zalige eeuwigheid. Och, dat het ook in onze harten mogen leven, om die grote God te aanbidden, te heren en te verheerlijken. We hebben de reden toe omdat gij God zijt en dat wij uw schepsels zijn en een eeuwige verplichting op onze rust... om u te verheerlijken, te verhogen en groot te maken. Het grote doel van de schepping is toch om u te loven en te prijzen. Maar hoe zijn we nu de dag en hoe zijn we nu het jaar begonnen? Is het geweest om u te loven en te prijzen? Oh, het scheppingselement, daar zijn we uitgevallen. We hebben onszelf uitgezondigd in ons verbondsgehoofd Adam... En we zijn op onszelf gericht en op dit aardse leven. En in die kringloop kunnen we het nooit verder brengen als onszelf en deze lage aarde. Maar nu smeken we van u of u ons wilt optrekken... en tot u wilt trekken en met koorden van goddelijke liefde... en met de onmisbare werking van de geest als gebeds... want wie zou toch tot u kunnen naderen? Geen mens is in staat om tot die heilige God te naderen. Gij zijt een allervolmaakste geest... en wij zijn vleeselijk en verkocht onder de kracht... en onder de macht der zonde, Maar gij aanbiddelijke Zoon van God... Ik heb maar te spreken en dan is het er aan te gebieden en dan staat er. O, dat gij ge uw geest in onze ziel kwam schenken. opdat dat we door die geest als gebeds mogen komen aan de troon der genade. En dat we aan de morgen van dit pas begonnen jaar, elkander mogen aanbevelen aan de eeuwige barmhartigheden, God zijn Jezus Christus, of het u behagen mocht, de gemeente, de mannen, de vrouwen, de jongens, de meisjes, de kinderen, de ouderen vandaag dagen ons samen, of het u behagen mocht, de gemeente te zegenen met de geestelijke zegeningen. Uit kracht van het eeuwige verbond. Opdat het voor onze ziel wat goeds mag uitwerken. Dat we aan onze verloren staat ontdekt werden. En in ons godsgemis geplaatst mochten worden. En met smeking en geween. Naar onze schepper gaan zoeken en vragen. Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe komt het toch ooit weer goed? Tussen de Heer en tussen mijn ziel. Er ligt een breuk en een scheiding. Van mijn kant is het nooit meer mogelijk dat die geheeld kan worden. Maar zo mocht u plaats willen maken voor hem. Die de grote middelaar gods en der mensen is in wien. En door wien het alleen mogelijk is. Dat de hemel met de aarde verenigd wordt. En de aarde met de hemel. De engelen hebben ervan gezongen. Dat kostelijke lied. in die dierbare tonen. En zalige harmonie, ere zij God in de hemel. En vrede op aarde in de mensen des welbehagens. U wilt in mensen werken, in zondaren, in goddelozen. Dan wordt niemand van ons buiten gesloten. Dan is het voor ons allen nog mogelijk. Dan is er nog een kans, dan is er een mogelijkheid. Van zalig worden en behouden worden. In en door Jezus Christus, uw geliefde Zoon. O, het zou een voorrecht zijn als dat in dit jaar mag gebeuren. Dat het jaar van het welbehagen der scheren mogen zijn. En de dag van de goedgunstigheid van Hem, die woont in de brandende braambos, die niet verteert. Je hebt tijd Ujjzjele van Mozes willen openbaren. Toen het afgesneden was met het volk van Israël. Toen de kinderen in de uil geworpen werden. En toen het aan alle kanten onmogelijk geworden was. Je ge hebt Ujzjele geopenbaard in de brandende, maar niet verterende braambos. En ge hebt het uitgeroepen door de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop hij staat is heilig land. O, Mozes was zo bevreesd vanwege dat ontzaggelijk gezicht, dat hem vreesde en beefde, maar gij hebt hem toegeroepen, ik ben de Heer, de onveranderlijke gisteren en heden en tot in de eeuwigheid, de Jehovah. En zo roept gij het uw kerk nog toe, al is dat donker geworden is op aarde, al is dat dat donker geworden is in uw kerk, gij zijt het eeuwige licht. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van schemelstroom. Straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht. En Israël zal verhogen. Oh, dat zijn we ook heidenen geworden. We zijn heidenen krachtens onze afkomst. En omdat we Nederlanders zijn die uit heidendom zijn voortgesproten. En ons land en volk is tot het heidendom teruggevallen. De zonden die uitgeleefd worden zijn zelfs in sommige opzichten erger dan het heidendom. En dat zelfs onder de bedekking van uw woord en goddelijk getuigen is, als een uitleving van zonde die weerzinwekkend is. O, oh, dat is erger dan het heidendom. U hebt het tegen Israël gezegd. Zo dom en homorra zal het verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Maar, nu hebben we toch nog dat dierbare licht van het evangelie, dat schone licht dat het in ons hart mogen stralen, dat in de gemeente mogen stralen en de kerken gods mogen bestralen, tot Verlichting en tot verwarming dat het ook mogen stralen onder Israël. Wat nu in zulke moeilijke omstandigheden verkeert. En zulke problematiek die geen schepsel op de wereld op kan lossen. Oh, gij kunt de terreur wel stillen. Gij kunt de dierbare evangelie des vredes ook daar zenden waar het begonnen is. En terugbrengen waar het vandaan komt. Nou, uw dierbare belofte. Het zou zijn uitstraling hebben onder de mohammedaanse volkeren. En het zou zeker leiden tot bekering, tot vernedering. O, dat gij daartoe de hemel kwam scheuren. O, dat het eens een jaar mogen zijn van het der scheren ook in dat opzicht. Op dat uw kerk opgebouwd mogen worden. De oude beloften vervult uw koninkrijk uitgebreid, uw naam verheerlijk. Breid al zo uw liefde vleugel over ons uit. En... Gedenk ons ook in ons uitwendige noden... ...want ieder heeft zijn eigen pak te dragen... ...in dit moeite- en verdrietvolle leven. Wil de weduwen zijn tot een man... ...de wezen tot een vader... ...en de weduwnaren tot een vertrouwster... ...alle rouwdragenden, kruisdragenden... ...wil sterken en ondersteunen... ...als van onder eeuwige armen... ...om het alleen van u te mogen verwachten. Gedenkende ons zo te tezamen... Ook in het voorgaan, in het jaar wat weer voor ons ligt, gedenk al uw knechten, gedenk alle amsdragers, wil u de misbare kracht van de geest geven, dat het in ons hart mogen leven, waar de predikanten mee beginnen, onze hulp. Zij in de naam des Heeren. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat het niet van onszelf zouden verwachten. Want dat is niet vruchtbaar voor de gemeente. En het is schadelijk voor onszelf. Maar dat het mogen verwachten van hem alleen. Die getrouwe voorspraak en hamsdrager in de hemel. Die genade smeken we van u. In de verzoening van al onze schulden en zonden. Om het dierbare bloed van hem, die altijd getrouw is en blijft tot in eeuwigheid. Amen. Een nieuw jaar, mijn geliefden. Een nieuw jaar geeft nog geen nieuw hart. En brengt op zichzelf ook nog geen nieuw leven in het mensenziel. Want zoals we gisteren waren, zo zijn we vanmorgen ook weer. Heel niets anders. We waren gisteren mensen en vanmorgen zijn we nog mensen. En Gods woord zegt er van gevallen zondige mensen. Dat waren we gisteren, vanmorgen zijn we het ook. Maar gelukkig is het grote voorrecht ons geschonken dat we het jaar weer mochten beginnen. Dat we het morgenlicht nog weer mogen aanschouwen. ...en onze gangen voor de zoveelste keer... ...in de laatste dagen... ...weer mochten richten naar Gods huis. Dat zijn grote weldaden. Zo groot dat als we ze in het rechte licht zouden aanschouwen... ...we zouden Gods dankmoedigheid zien en aanbidden... ...en zijn goedheid bewonderen... ...en zijn verdraagzaamheid verheerlijken. Dat zijn weldaden zo groot... Dat Hij ons dit nog heeft gelaten. We zijn nog in de tijd om bekeerd te worden. We komen nog onder de middelen der genade. We kunnen nog een nieuw hart ontvangen. Dat zou, mijn geliefden, het grootste cadeau zijn wat u in dit jaar mag krijgen. Is dag geen groot cadeau. Een gave en een gift die blijft tot in eeuwigheid. Hier volgt het ene jaar op het andere tot het laatste jaar komt. Nu staan we weer aan het begin van een nieuw jaar... als blinde mensen voor een blinde toekomst. Niemand kan mij beloven, en ik kan het u niet beloven... dat we de helft van het jaar nog zullen beleven. En nog minder dat we het hele jaar zullen leven. Als dit jaar ons laatste jaar zou zijn... wat zou kunnen... Gezien zien hoeveel in het achterliggende jaar ook weggenomen zijn. En wie zal zeggen van dit jaar wie of ter weduwnaar wordt. Wie zou weduwe worden. Wie, zou, wie zal ons kunnen zeggen wie in dit jaar zijn moeder moet verliezen of zijn vader. Of man of vrouw of broers of zusters. Dat ligt in de schoot ter donkerheid voor ons maar het wordt elke dag in het, in het jaar voor ons ontwikkeld. Maar hoe dit zij, dit is zeker van, alle, van ons geld... dat dit jaar op zichzelf niets beter zal brengen dan vorig jaar. Dat wil zeggen, we zijn in de wereld... en we ondervinden al het ongemak van de wereld. Zou in dit jaar een oorlog opgeschort worden... Of zou de oorlogskommando's losbarsten in dit jaar? Wie kan het zeggen? Wie kan zeggen wat dit jaar voor u en voor mij zal brengen? Zien we om ons heen? De wereld vermenigvuldigd van mensen. Vermenigvuldigd van zonden. Vermenigvuldigd van oordelen. Vermenigvuldigd in zwaard van die oordelen. En eens komt het grootste en laatste oordeel. Daarom gemeente. Het beste gemeente wat we in dit jaar kunnen doen. En mogen doen. En God geeft het u te doen. Dat is te vragen om bekeerd te worden. En te smeken om eens rechtvaardig voor God gesteld te worden. Dat dat levende geroep een aanvang mag nemen. Heren. Hoe word ik nu bekeerd? En hoe word ik nu uw kind? En hoe wordt u nu mijn God? En hoe wordt u nu mijn borg? En hoe krijg ik nu een nieuw hart? Daarom dachten we bij de aanvang van dit jaar... niet u te bepalen bij een mensenwoord. Een mensenwoord is verhankelijk. Net zoals als dat we het zelf zijn. Maar bij een woord wat uit de eeuwigheid voortvloeit. Een woord wat beschreven is in Gods woord. Een woord waarin alle kracht en alle sterkte en alle genoegzaamheid in te vinden is. In de verhankelijkheid van dit leven in deze wereld. Dit woord, Gods woord, dat bestaat tot in eeuwigheid. En dat vindt u opgetekend in het voorgelezen hoofdstuk 1 Timotheus 1, 15e vers, waar Gods woord al dus luidt, dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Doch zingen we vooraf van psalm 56 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Ontferm de mens die nu benauwd ben zeer, want ik ben schier half verslonden, ja meer, van de schalk die mij belegert, o Heer, die mij steeds wil bestrijden. Mijn vijanden schenden mij met verblijden, veel zijn daar mij tegen aan alle zijden. Maar als mij Heer vrezen kwelt in mijn lijden, tot u zal ik dan gaan. En wat er verder volgt. Timotheus' geliefden is een brief van de apostel Paulus... geschreven en gedreven door God, de Heilige Geest. Het was niet alleen een predikend man, maar ook een schrijvend man. Een man die door kneed was in de woorden Gods... en door zout was met een geest Gods. Een man die veel lessen uit de hemel heeft gehad... En zijn weg naar de hemel heeft afgelegd. Om voor eeuwig in de hemel te verblijven. In de rust der kinderen en knechten gods. Een man die op een schielijke wijze bekeerd werd. Een man wiens naam in het boek des levens stond. Er kwam een jaar in die man zijn leven dat hij niet verder kon. Het jaar van het welbehagen der scheren. Zonder dat hij erom vroeg en zonder dat hij begeerde. Zonder dat hij erom vroeg en begeerde, werd hij door God gegrepen. Niet in zijn nek, want dan was hij voor eeuwig verpletterd geweest. Maar God greep hem in zijn hart. En vandaar greep hij dadelijk terug naar de vraag... Van het harte Gods. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die greep Gods leerde hem dadelijk bidden en leerde hem dadelijk vragen. Het eerste wat Paulus deed was bidden: Heere, wat wil gij dat ik doen zal? God begint in zijn kerk altijd met het stuk der ellende: om zichzelf te leren kennen. In zijn diepe landen staat. En dan wordt die gebeden, daar, die gebeden daaruit geboren. Heren, trek mij. Heren, open mijn ogen. Ik hoop dat in dit jaar door Gods geest in ons hart gewerkt mag worden. Opdat we hier bewerkt worden. En straks bij de dood afgewerkt Paulus schrijft aan zijn beminde zoon Timotheus. Natuurlijke zonen had hij waarschijnlijk niet. Nog natuurlijke dochters. Want de man was niet getrouwd in de weg der natuur. Maar hij was met God in Christus getrouwd. En geestelijk heeft hij vele kinderen geteeld. ambtelijk voortgebracht in het koninkrijk der genade. Daarom noemt hij zich ook tegen de Corinthiërs hun vader. Alsof hij zegt, door middel van mij heeft de Heer u bekeerd en door middel van mij heeft de Heer u toegebracht. Zijn apostolische bediening was dus een vruchtbare bediening. Geen wonder dat de duivel zo'n hekel aan die man had, want hij was dag en nacht bezig om Satan's rijk in te korten en af te breken en het rijk van Christus uit te breiden. Het was de vermaag van een apostel wanneer de stokbewaarder hoorde schreven. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Muziek in zijn oren. En dan wist hij, dan verliest de duivel er weer eentje. Als hij zo gaat bidden en schreven en roepen om genade. Dan moet de duivel ze loslaten. Want deze ellendige riep. En de heren hoorde hem en verloste hem uit al zijn benauwdheden. We lezen dan dat hij aan zijn beminde zoon Timotheus een brief schreef. Hij schreef naar het hart van Jeruzalem. Aan hem die geboren en wedergeboren was. Men was ook niet voor niets op de wereld gekomen. Er was een tijd gekomen dat hij ook niet voor niets gekerkt had. Niet tot zijn oordeel, maar tot zijn eeuwig voordeel wanneer in dit jaar het kerken op mocht houden door de onverbiddelijke dood, die bij u en bij mij een keer komt. O, oh, wat zou dan groot zijn, als we in ons leven niet voor niets gekerkt hebben, maar die een eeuwige middelaar hebben leren kennen. Daartoe zijn toch de middelen der genade. Ze worden ons gegeven als tijdelijke middel om naar de eeuwige middelaar te brengen. Spreken doen we maar een ogenblik, maar de eeuwigheid kent geen begin en nog einde. Nu de apostel schrijft dan aan zijn geestelijke zoon, en zo met geestelijke vrucht. O, laten we het een beetje kort aantrekken. Wat moet ik zo'n vader toch gelukkig achten die zo'n bekeerde zoon heeft, of een bekeerde dochter? O, wat moeten we zo'n moeder die God vreest gelukkig achten als ze ook kinderen mogen krijgen die ook God vrezen. Die niet alleen aan haar borsten gezogen hebben. Maar die door de wedergeboorte ook mogen hangen aan de borsten van het eeuwig goddelijk getuigenis. Die zuivere melk van het woord Gods mogen zuigen en drinken. Die onvervalste en redelijke melk van het goddelijk getuigenis. Want als God komt in uw leven, dan krijgt Gods woord waarde voor u. Deze schepping en dit gebouw zal eenmaal vergaan, maar Gods woord houdt stand in de eeuwigheid. De gedaante van de wereld gaat voorbij, maar het woord blijft staan tot in eeuwigheid wensen in deze morgen bij dat woord u een aandacht te bepalen dat het een getrouw woord is. En in de eerste plaats de zekerheid van Gods woord en getuigenis. En ten tweede het onvergetelijke en bijzondere voorrecht dat dat woord vlees en mens is geworden. Ten eerste de zekerheid van dat goddelijke getuigenis. Wat Paulus hier aanhaalt. Het woord wat zeker bestendig en vast is. Waarom is het verzekerd? Omdat God het zeker gemaakt heeft, een getrouw gemaakt heeft. Wat God verzekert en trouw acht, zou dat niet staan blijven? U zult zeggen, dan hoeven we daar nooit aan te twijfelen. En twijfelt de kerk daar dan ook nooit aan? Zou Paulus ook nooit getwijfeld hebben? Ik lees in de zendbrief van de Korintiërs dat hij zegt twijfelmoedig. Dus hoort u het goed? Paulus, een man met licht, zoveel genade. Hij had ook zijn twijfelmoedigheid. Hij had ook zijn tijden dat hij zich twijfelmoedig voelde. Aangevochten, bestreden. En dat die heldere vrijspraak die hij in zijn leven had ondervonden. Niet in zulke zoetheid en vrijmoedigheid in zijn ziel werkzaam was. Hij had ook zijn tijden dat de zonde overheerste. Want dat zegt hij. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze, deze doods en der zonde. Die zo sterk in mijn leden werkt. Deze man met zoveel ervaring en ondervinding schrijft dus een brief aan zijn geestelijke zoon. En dat omdat hij hem in die waarheid zou versterken. Dat is nodig, dat de waarheid versterkt wordt in ons leven. En dat is ook de bede van de Caritas-heren. Dikwijls, wanneer ze in duister verkeer zeggen ze: Oh God, bedrieg ik me toch niet? Is het wel echt? Is het wel waarheid? Heer, vernieuw uw werk nog eens. Dat is een eigenschap van het nieuwe leven. Die zoeken echtheid en waarheid en telkens meer onderwijs van boven. Nieuwe lessen, nieuwe ondervinding. Er staat toch niet voor niets? Was dan op in de kennis en in de genade van onze Heer Jezus Christus. En dat op was een gemeente, daar wordt de mens minder. En daar wordt Christus meer. Hiervan lezen we, zomaar even in het voorbij gaan aangestipt, als die drie jongeren met Christus op de berg der verheerlijking waren, dat Mozes en Elia onderhandelden met Christus over de zaken van het koninkrijk gods. Mozes als de handgaver van de wet, Elia als de vertegenwoordiger der kerk onder de belofte van het oude verbond. Wanneer Mozes en Elia dan gegaan zijn naar de plaats der eeuwige heerlijkheid waar ze vandaan kwamen. Dan zagen discipelen niemand dan Jezus alleen. Dat is de zekerheid van goddelijk getuigenis. Daar zouden we het jaar wel mee kunnen beginnen. Als we niemand zagen dan Jezus alleen. Met Jezus kunnen we het jaar beginnen, doorgaan en eindigen. Al zouden we hier omkomen, al zouden we sterven in dit jaar, dan zou het omkomen nog een eeuwige winst wezen. Dan zouden we toch de wereld overleven. Want die uit God geboren is, overleeft de wereld. En dan, als er niets meer wezen zal, dan zal God en Christus en de hele kerk in God en Christus eeuwig zijn en blijven. Dat is nu dat getrouwe woord. Dat is dat woord wat hier voor me ligt. Dat is deze Bijbel. Oh, die zoete Bijbel, die lieve Bijbel. Voor wie? Voor een radeloos mens. Voor een goddeloos mens. Voor een mens die niet meer weet hoe hij bekeerd moet worden. Dan kun je hier in de Bijbel lezen dat je nog bekeerd kan worden. En hoe je bekeerd kunt worden. En dat God de grootste daar zondaren daarom bekeert. Is dat geen getrouw woord? Getrouw is dit woord, want daar staat ook in, ten dag als je daarvan eet, zult ge de dood sterven. Zien we dat niet, horen we dat niet, elk jaar, in het achterliggende jaar, ook in het toekomende jaar. We zullen de waarheid en de getrouwheid daarvan zien en ondervinden. Hoeveel mannen zijn er al niet tot stof gemaakt, hoeveel vrouwen zijn er al niet tot stof gemaakt... Is het geen getrouw woord? Is dat geen getrouw woord wat ons dan nog toeroept... dat het vreselijk zal zijn te vallen... in de handen van de levende God? Het is een getrouw woord... en het is een woord wat echt waar is. En ik hoop niet... ik hoop niet dat het voor ons ook eeuwig waar zal worden... maar dat we de waarheid mogen leren kennen... En uit de waarheid mogen geboren zijn om die waarheid te beminnen. Onthoud dat, jong en oud. De waarheid Gods is onveranderlijk, omdat God onveranderlijk is. En dat is het getrouwe woord. Dat is het woord waarvan die gezegende Emmanuel getuigt tot Nicodemus. Een wijs man, een geleerd man. Een man... Die alle dagen had van de boom der kennis. bij wijze van spreken. en opgeblazen was in zijn kennis. En nogthans, bij Jezus komende, werd het een dwaas man. Nicodemus, dit is een getrouw woord. gij moet wederom geboren worden. O, dat die geest vanmorgen waaide in de hof van zijn kerk. O, dat die lieve geest van morgen waaide vanuit de bovenste hemel. Dat zijn de, als zijn de een noordenwind wind ter levend In ons allerhart, opdat de zuidenwind mogen volgen. In zijn zoete geur van lieflijke vertroosting aan Dat ze mogen uitvloeien en uitbotten. Want zo is het altijd nog geweest, in het achterliggende jaar, in dit jaar... Komt God met zijn geest, gij maakt u bekend aan uw ellende staat. Daarna de verlossing en dan de dankbaarheid. Dat verandert met de jaren niet. Sommige mensen denken van wel. Maar dat is niet zo. Er is een weg waar langs God altijd werkt en nooit anders gewerkt heeft. En nooit anders werken zal. Een weg die door de mogelijkheid van mensen komt. Gaat, maar door de mogelijkheid in God. Dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig. Het is alsof de apostel wil zeggen Timotheus. Met hetgeen wat ik nu zeggen zal. Met dit woord kun je nooit omkomen. Wel met jezelf mijn beste vriend. Wel met jezelf, wel met je kinderen, wel met je man, wel met je vrouw. Ik zou niet weten waar een mens op aarde niet mee om kan komen. Maar als gij rust, leunt en steunt op dat woord en de God van dat woord, dan kan gij niet omkomen. Vest op prinsen toch geen betrouwen waar gij nimmer heil bij vindt. Het is veel beter als om redding wensen, te vluchten tot een predikant. nee door de leraar der gerechtigheid, die heeft een getrouw woord, en aller aanneming waardig, dat is het beste woord wat er is, een waarheid tot in eeuwigheid. En daaruit vloeit dat kinderlijk gebedje, dat gebedje wat maar steeds zal blijven tot de laatste adem, snikt toe, Heere bekeer ons, Heere bekeer ons. Dat is een getrouw woord en aller aanneming waardig. Dat woord wordt ook ervaren wanneer zijn kerk een belofte uit het woord ontvangt. O, welke dierbare beloften liggen in dat woord. En als dat tot een geest wordt geopend, wat geeft dat een sterkt in de ziel, wat een zoetigheid, wat een vrucht in het leven. Dan zegt het getuigenis Gods genade is uitgestort in zijn lippen. Het is toch zo'n onderscheid, gemeente, of er een mens tot u spreekt, of dat Christus tot u spreekt. Hij spreekt in dat woord, hij spreekt ook door dat woord. En zo spreekt hij tot de mens en hij spreekt in de mens. Och dat we het vanmorgen mochten ondervinden door zijn geest. Dan was u de duivel kwijt en u kreeg, en de duivel werd dan uw grootste vijand. voor het eerst aan ontdekt werd... dan zou hij later zeggen... die nieuwjaarsmorgen... die vergeet ik nooit meer in mijn leven. Vergeet het nooit meer. Ik werd een hopeloos mens. Een verloren mens voor God. Maar het behaagde God zijn woord voor mij te zegenen. Dat vergeet je niet meer. Al, heeft er altijd, al hebt u er altijd de kracht niet van. U vergeet het niet... Geen leed zal ooit uit mijn geheugen wissen. Als vanmorgen dit getrouwe woord. Mijn onbekeerde medereiziger uw hart zou raken. Bekeert u, bekeert u tot God. Dan zingt dat woord diep in uw hart. Dan raakt het woord uw hart. Want de Heer zegt, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood en zondaars, Maar daarin dat hij leven en zich bekeren, Is dat woord voor uw ziel ooit een getrouw woord geworden? Is het ooit voor uw ziel bekend geworden? Is het aan uw hart toegepast? Hier in dit leven is de kerk des heeren, een noodlijdende kerk. En mensen die in nood zijn, die zijn zo blij dat ze een Bijbel hebben... Een Bijbel die volstaat van voortdurende nood van Sion, waarin ze verkeerden. Dat geeft hun ademtocht en hoop. Daarom is zulk een lief en een zoete Bijbel. Ik las van Bernardus, die veroordeeld werd tot ballingschap, dus huis en hart en gemeente moest verlaten, dat hij, terwijl hij slechts geen ding mocht meenemen, namelijk zijn psalmbundel, dat hij die tegen zijn hart drukte en zeide lieve heren er is voor mij geen ballingschap zolang ik de psalmen mee mag dragen dus die man die heeft een bijbel meegedragen omdat hij die in zijn hart droeg en wat zei Luther? Luther zei tegen een pater ik ben liever met mijn bijbel in de hel dan met u Jezus in de hemel want het is niet echt dan moet u toch wel veel houden van uw Bijbel als u dat zegt. Ja, maar dat deed David ook. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Heb u het ook wel eens gezegd? In de kerk of in de eenzaamheid. Als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgeheten. En het is mij zoeter dan honing, ja dan honing zijn. De beloften Gods. Die vallen somtijds in het donker en elke vrucht valt in een verloren mens. Maar het licht gaat op in de duisternis. En de vrucht valt in een verloren arme zon daar tot eeuwig behoud. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Warmte, licht, genezing, liefde komt al van de zon der gerechtigheid. Die schijnt aan de bovenste hemel. Heb u het wel eens ervaren? Ik hoop dat u het in dit jaar veel ervaren mag. Want de kerk ervaart dat ze wel aan God genoeg heeft. Maar nooit van God genoeg heeft. Er is een onverzadigbaar en toch een verzadigend goed. Ik weet er op het ogenblik geen ander woord voor te vinden. God is een onverzadigbaar, maar toch een alverzadigend goed. Maar in dat gevoel van de mens is het onverzadigbaar. Die van die wateren des levens mag drinken, daar ligt wel een verzadiging in. Maar hier in dit leven blijft er altijd een onverzadigbaar gevoel. En dat onverzadigbaar gevoel, dat gaat uit naar die alles verzadigende en al genoeg samen volkomen God. Dat is nu het getrouwe woord Gods. En als we nu maar veel dorst mogen hebben, dan zal God ons geven te drinken van de rivier des levens, klaar als kristal. En zullen we hetgeen wat in de tweede plaats overdenken, in onze ziel beleven en ondervinden namelijk getrouwe wordt, God geopenbaard in het vlees. Die geopenbaarde liefde in de menswording van Jezus Christus, terwijl het aller aanneming waarde is. Paulus, wat was hij toch een wijze man. <clears throat> Ik heb het al meermalen gezegd, hij noemt de naam van Christus en Jezus meer dan vijfhonderd maal in zijn veertien brieven. Meer dan vijfhonderd maal gebruikt hij die naam. Weet je waarom? Omdat hem er zoveel van houdt. Dan moet hij toch wel uw leven geworden zijn. Ja, dan is Hij uw verstand geworden, dan is Hij uw kracht geworden... dan is Hij het voorwerp van uw geloof geworden en van uw hoop. Dan is Hij voor u één en alles geworden. Dat is Christus. En daar zit in die Christus ook een zoete zalf van die eeuwige geest des vaders. En de welke rust in de boezem van de vader en de zoon... maar die geest die gaat uit van de vader door de zoon... En die geest komt tot zijn kerk. En de kerk wordt met die geest ook gezalfd. Om haar deze verborgenheid te leren. En heb je de beste leraar die er is. En ben je een gelukkig mens. Werkelijk, als je zo'n leraar krijgt. En als je zo'n leerling mag worden van zo'n leraar. Dan ben je gelukkig. Dan kom je eigenlijk op de kleuterschool. Dan weet je niets meer. Dan kom je naar hem om onderwijs en door hem geleerd te worden. En weet u wat er dan ook nog bij komt? Als u dan zo in de nood komt en als u het niet meer weet wat u het, waar u het zoeken moet. En als u niet meer weet waar u naartoe moet. En als, als het hier in dit leven is, heb je nog wel eens een vriend of een vriendin. Maar als je daar soms troost of raad zoekt, dan kan het soms zo tegenvallen wat ze zeggen. En dan kan de nood nog groter worden. En dan had je gehoopt dat je nog onderwijs of bemoediging kreeg. Maar dan ga je naar huis toe en dan is de nood nog groter geworden. Ze kunnen je niet helpen. Maar wij prediken hier Jezus Christus. Een helper in de nood. O, oh, hij is zo'n wijze raadsman. Hij is het leven voor hen die midden in de dood ligt. Hij trekt ze aan zijn slippen... vanuit de diepten der hel naar de hemelse heerlijkheid. Dat is nu die ene Joodse man. een is er werkelijk geen tweede, hoor. O, oh, als u hem hebt, dan hebt u alles en hebt u heel de kerk erbij... Dan krijgt u heel de kerk der scheren erbij. En u krijgt zijn knechten erbij, want die krijgt u er direct bij. Waarlijk, als u hem niet kunt missen, dan kunt u de kerk en Gods knechten ook niet meer missen. Dan wilt u mee leven. En dan zegt u, is een leraar hij. He? Het kan wel wezen, man en vrouw op één bed, dat de man slaapt en de vrouw wordt door den Heere onderwezen in de nacht. Twee naast elkaar zitten in de kerk... en de een krijgt de toepassing van de woorden in zijn ziel... en een ander merkt er niets van. Gods verborgen omgang vinden... zielen waar zijn vrees in woont. kan best zijn dat u met die mensen... ja, met zoveel meer in de kerk zit... En dat het bij eentje maar naar binnen gaat. En de rest gaat het voorbij. En dat behoeft niet de hele preek te zijn. Behoeven maar één of twee woordjes te zijn. Als de zalving van de geest erbij komt, raakt het uw hart en uw ziel springt op van vreugde. Dat getrouwe woord dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Gekomen als profeet, priester en koning. Ten eerste als profeet zeiden we om u te leren en om u te onderwijzen. En om u te leiden. Maar niet alleen als profeet, ook als priester. Ik wil er maar een enkel woordje van zeggen om destijds wil. Dat volk krijgt hem zo nodig als priester. Want ze hebben zulke behoefte aan de verzoening van hun schuld. De wet ontdekte zonde... En het evangelie spreekt van de vrije genade gods. En daar krijgt dat volk zulke behoefte aan. Want zodra het evangelie weer in zijn kracht wijkt, dan komt de wet weer boven. Als een bewijs dat je nooit van uw belofte de waarlijk tot de belover zijt overgegaan. U krijgt een belofte om niet te wanhopen aan hem die de genoegdoening van de eeuwige verzoening heeft uitgewerkt. En als u nu uw kinderen op aarde wat belooft, iets gewichtigs, iets belangrijks, dan komen ze nog wel eens een keertje bij je terug. En dan zeggen ze, vader of moeder, u hebt dat nog een keertje beloofd. Het is nu al zo lang geleden, maar we horen of we zien er niets van, gebeurt dat nu nog een keertje, krijgen we dat... En dat kind dat heeft recht om zo te spreken, want het is beloofd. Voel u wat ik ermee zeggen wil. Als u nu uit de belofte mag leven, dan is het toch geen wonder dat de kracht daaruit gaat. Omdat u de belover mist. Het gaat bij de levende kerk om de belover. En als een kind levendig gesteld is, dat kind zegt niet, vader ik heb zo goed opgepast. Ik heb het er zo best afgemaakt. Nu moet u de belofte toch eens vervullen. Oh nee. dat kind zegt. U hebt het toch beloofd. Zou het dan nooit vervuld worden. Gedenkend wordt gesproken tot uw knecht. En dan gaan ze God zeggen wat hij zegt en beloofd heeft. En dan gaan ze de beloften voor het aangezicht des heren neerleggen. En datgene wat u van hem gehad hebt dat leggen ze voor de Heere neer. En dan zeggen ze, o Heere, u weet toch dat ik u lief heb. En toch bezit ik u niet. Ik hoop op u en ik heb een belofte van u, maar ik mis u. Wanneer zal ik u toch mogen ontvangen? Kijk, dat zijn gezonde christenen. Dat is nu de bekommerde kerk. Dat is een echte bekommerde kerk. Weet u wat de kenmerken zijn van echte bekommering in het geestelijke leven? Dat is dorsten naar God. Dorsten naar verzoening. Dorsten naar de herstelling van Gods beeld. Dorsten naar Gods gunst en gemeenschap. En bent u gezond, Christen? Maar we zeiden in de derde plaats... Jezus Christus in de wereld gekomen als een getrouwe hogepriester. Meer dan Aaron volk, o welke bekwame hoge priester, Christus heeft zichzelf opgeofferd en dat uit eeuwige liefde, uit liefde tot Gods eer en deugden en uit liefde tot zijn kerk. In het oude testament zag God meer op de offeraar dan op het offer, want al de offers van het oude testament moesten naar de dood getrokken worden, ze moesten allemaal naar de dood gesleept worden. Die offerdieren, die waren niet gewillig om te sterven. De offerdieren waren niet gewillig om gedood te worden. Maar de betekenis ervan, de betekenis is dit dat Christus zou komen die wel gewillig was. En dat hij als een gewillige hoge priester en als een gewillig offer zichzelf op. Over zou geven, God behagelijk en tot een welriekende reuk, en tot eeuwige zaligheid der kerk. Want hij heeft zijn dierbaar goddelijk bloed meegenomen naar de hemel, en heeft het neergelegd voor de troon Gods. En daarop getuigde Vader: Nu zie ik geen zonde meer in mijn Jacob, en geen overtreding meer in mijn Israël. Nu is alles verzoend in dat zoete bloed en in dat dierbare offer van mijn eigen zoon. Ik hoop gemeente, ik hoop dat in dit jaar dit offer van Christus de grond van uw rechtvaardigmaking voor God mogen zijn. De vrucht daarvan zou vrede God zijn. Vrede zijn met u. Vrede in uw ingang. Vrede in uw uitgang, vrede met God, vrede met de engelen, vrede met Gods recht, vrede met Gods wet, vrede in uw consentie. Een vrede die alle verstand te boven gaat. O geliefden, wie is in staat om die dierbare vrede te uit te spreken die God zijn volk geeft op grond van de genoegdoening van deze hoge priester. Dan wordt gij ook gekend als de enigste koning. O, hoe noodzakelijk wordt gij als koning in hun hart en als koning in de ziel. Als die sterke God, sterker dan de zonde, sterker dan het ongeloof, sterker dan de hel en sterker dan de duivel. Dit is het getrouwe woord. Niemand is sterker dan de zonde, dan onze Heer Jezus Christus alleen. Zijn naam is de Paracraton, de slangenvertreder, de zondenvernieler, de zondeboeter. Hij heeft op zijn goddelijke schouders de oneindige last van de toren gods... ...en al de schuld van zijn volk gedragen, weggedragen, doordragen... ...en geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Och als u dat in dit jaar mag beleven... Dat zou voor u het eeuwige leven uitmaken, de verzoening in het bloed en de bewaring en de regering door de koning der koningen en de Heere der heren. Die zichzelf vernietigd heeft om zich een eigen volk te reinigen, te heiligen en te zuiveren, omdat we door die koning geregeerd mogen worden... En door dien koning geleid. In die dierbare verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Die dat mag beleven. Die heeft een goede toekomst. De toekomst van de kerk is ook goed. Want God zelf is hun toekomst. Jezus Christus is daartoe in de wereld gekomen. Eer dat we nog de toepassing lezen. Zingen we. Van psalm 122, het derde vers. Binnen uw muren wonen zal, liefde, vrede met eenigheid. De huizen en paleizen breid zijn vol van Gods zegening al. Om den wil daar broederen mijn en daar vrienden die binnen zijn, wens ik u vrede in alle hoeken omdat ook Gods tempel zeer rein staat binnen uw muren, niet klein, wil ik steeds uw voorspoed zoeken. Ja. Dit is een getrouwe woord. Jezus Christus in de wereld gekomen voor brave mensen, voor rechtvaardige mensen. Er is er niet heen. En wie meent het te zijn bedriegt zichzelf. Luister toch nog eens even. In de wereld gekomen. Nu dat valt dan toch alles mee. In de wereld weet u wat het zeggen wil. In de wereld gekomen in een slechte vader. In een slechte moeder in een wereldskind. Dat valt toch even mee, he. O, oh, in de wereld gekomen. Is dat geen zoete meeval? Er staat niet, hij is in de tempel gekomen. Hij staat niet eerst te Jeruzalem. Er staat in de wereld. En nu wil ik u vanmorgen eens vragen... Of er nog een mens onder ons zit die vanmorgen naar de kerk gekomen is en die zegt, Heer, wat moet ik nu toch eigenlijk nog in de kerk gaan doen? Ik ben één en al wereld, ik ben één en al wereld. O oh God, wat zit ik toch aan de wereld vast? Is hij nu vandaag of morgen, als hij nu vandaag of morgen geboren wordt? Wel, dan wordt hij geboren in een wereldling. Die niets meer anders is en weet dan wereld. Christus Jezus is in de wereld gekomen. Hij is in de wereld gekomen om, wat zegt Paulus? Om dominees te bekeren. Nee, om ouderlingen en diakeren te bekeren. Nee, hebben die daar geen bekering nodig? Oh ja. Oh ja, ik kan het niet missen en jullie kunnen het niet missen. Heel niet, heel niet, we hebben het allen nodig. Maar hij is in de wereld gekomen om zo'n zalig te maken. Dus, dan is er nog een hoop dat we bekeerd zullen worden. En daarom, omdat dat er nog ligt, daarom vragen we, Heer, bekeer ons tot u. Dan zullen we bekeerd zijn. Ziet u, daar hebt u het. En zij die boven gekomen zijn, die zijn voor eeuwig bekeerd en zijn voor eeuwig zalig. Maar hoort u nu waar God het centrum legt, God legt het centrum van dat dierbare Woord Gods in zo'n daar. O, oh, dat hou wat in, een zoon daar te zijn. Paulus noemt zichzelf een lasteraar, een vervolger der gemeente. En hij zegt, ik draag een lichaam der zonde en des doodzond. Voor hem. Mephibozet zegt, ik ben een dode hond. David zegt, ik ben een nietige vlo. O, genade maakt de mens toch zo onwaardig. Bent u in het afgelopen jaar wel eens minder geweest dan een dode hond? Dan een enige vlo? David zegt, wat jaagt gij mij op als een groen op de bergen? Een zondaar. Waarlijk daar blinkt de vrije genade Gods zo heerlijk in uit. In zondaren, in overtreders. Zondaren worden zalig. En wie zou beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren om Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het dan die verdoemd? En wat doet hij nu nog volk? Het werk van die meerdere Melchizedek doet hij altijd bidden en net zo lang bidden totdat de laatste van zijn kerk binnen gebracht is. Eerder houdt hij nooit op. Hij blijft bidden. Och, hij bidt ook als wij niet meer kunnen bidden. Och, hij bidt ook als wij niet meer willen bidden, als wij echt niet willen bidden. Komt dat dan ook voor bij Gods volk? Oh ja, laat ik er dit dan nog gaan zeggen en eindigen. Als u thuis komt moet u Psalm 73 maar eens lezen. Dan leest u van een man die niet meer wilde bidden, want hij was met God niet eens. En als je het met God niet eens bent, dan is bidden nogal moeilijk. Dan is er geen zwaardere strijd, want dan ga je met God vechten. En bij de verkeerde betoont gij u een worstelaar. Dan, nou, God, maar God kan het niet verliezen. En de zon daar, die wil het niet verliezen. Wat moet er dan gebeuren? Ach, mijn geliefden, dan wordt die mens ingewonnen door de liefde gods. Als die liefde gods hem overwint. Oh, dan moet hij het vanzelf voor die grote God gaan verliezen. De heren die zegenen ons met deze zegeningen van dat dierbare hoofd in den hemel. Ik hoop gemeente dat het voor u en voor ons allen bij de aanvang of bij de voortgang. Zulk een goed jaar mogen zijn dat zondaren gezaligd worden. Door die enige volkomen zaligmaker die zijn kerk zaligt en eens eenmaal volmaakt zal zagen, als ze thuis zullen komen in de heerlijkheid. Amen. Eindig nu met dankzij. O getrouw en volzalig God in de hemel, u haf in een korte tijd dat we hier zo dikwijls hebben mogen zijn. Nu smeken we van u of u nog één woordje of één zin wilt zegenen. Dat het in ons harten ingehecht mocht worden en dat we het niet meer kwijt zouden kunnen raken. En dat we naar die grote God Godbegeren gemaakt werden. En leren hongeren en dorsten naar die zalige God om u te kennen en vervolgen te kennen. Het mocht u behagen uw zegenende handen over ons samen uit te breiden. Uw handen zijn doorboorde middelaars handen. Daarin worden de tekens aanschouwd van uw diepe vernedering. Gij zijt erin doorboord geworden. Maar gij zegt, ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Een veiliger plaats is er nooit te bedenken. Schenk het ons genadiglijk, o Here, En de ganse gemeente tegenwoordig en afwezig, die niet met ons kunnen samengaan, maar wel een begeerte. U mocht ons samen dan willen gedenken, uit kracht van het eeuwige verbond en de vrije genade, tot de roem van uw zalige naam, die te prijzer is tot in der eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot van Psalm 134, het derde vers. U zal de Heer die eeuwig leeft, die hemel en aard gemaakt heeft, uit zion met groot overvloed, zegenen met allerlei goed. En ik zou willen voorstellen om het samenstaande te zingen, elkander toewensende. van dominee van der Poel in januari 1965 uitgesproken. De Ede, eindigen nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, en u het troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer.